Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een kabeltram in Lissabon zijn 15 doden gevallen. Volgens de politie zijn er 18 gewonden, van wie sommigen er heel slecht aan toe zijn. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk is een kabel geknapt. De tram schoot keihard een heuvel af en knalde tegen een gebouw. Deze Nederlandse journalist in Lissabon vertelt dat de tram populair is onder toeristen. Zelf heeft hij er ook vaak in gezeten. Het is een vrij steile helling waar die tram op moet gaan. Uh, ik ben wel, uh, vaak op die tram uh, heb ik, uh, gereden. En uh, ik moet je zeggen, het is uh, deelspank om erin te zitten. Want je kijkt recht naar beneden als je met die tram op en in gaat. Onder de slachtoffers zijn buitenlanders. Of er ook Nederlanders bij zitten, dat weten we niet. In de buurt van Eindhoven is een vrouw van 83 vannacht neergestoken. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat weten we niet. Haar echtgenoot, ook 83, is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd in die woning van de twee in Geldrop. De Amerikaanse regering moet alsnog miljarden overmaken naar de beroemde Harvard Universiteit. Die ligt overhoop met president Trump. Hij vindt dat de Unie te weinig deed om antisemitisme tegen te gaan. Een grote overheidstoelage werd daarom geblokkeerd. Een landelijke rechtbank in de VS is het daar niet mee eens. De rechter noemt het een illegale vergeldingsactie. En in Arnhem worden vanochtend waarschijnlijk een hoop mensen wakker met een kater. Gisteren was het feest in de stad. Een plein in het centrum stond helemaal vol Vitesse-supporters... die vierden dat hun club toch kan blijven bestaan. De KNVB pakte eerder de proflicentie af, maar de rechter stak daar onverwachts een stokje voor. De fans stonden te hossen en zingen alsof hun club kampioen was geworden. Fantastisch, fantastisch. Uh, zoveel pijn en moeite toen we ophielden. En nou, ja, dit is prachtig, prachtig. Ik heb morgen vrijgemaakt, dus uh, denk ik denk wel dat het laat geworden is. Ja. Er is geen één club die kan zeggen dat hij van de KNW gewonnen heeft. Dus uh, wat dat betreft, ik denk een mooi resultaat. Vitesse mag dus weer meedoen in de eerste divisie. Dat wordt wel een dingetje. De competitie is al begonnen en veel spelers van Vitesse zijn vertrokken. Het weer nog, vanochtend wolken en zon met aan de kust wat buien. En vanmiddag blijft het wisselend, af en toe opklaringen... maar ook regen en een klap onweer. En het wordt vandaag een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANDB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. GO She changes her mind, this is the first place she will go. famous as the man who can't be moved, and maybe you won't mean to, but you see me on the news, and you'll come running to the corner, cause you know it's just for you, I'm the man who can't be moved, I'm the man who can't be moved, cause if one day you wake up, and you're listening oh, to me, and your Memories.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 Was toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit had ik, heb het pas bewust een tweede hand. Bewust een tweede hand. Je blijft geen gouden kop, ook al had je wel de kans.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 ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd trouw, want de jou in de lucht in blauw Jij, ja, jou wordt de lucht weer blauw En ik ben nergens zonder jou Ik blijf je altijd trouw, want de jou in de lucht in blauw Jij, ja, jou wordt de lucht weer blauw En ik ben nergens zonder jou Nee, nergens zonder jou Mis een arm om me heen veel mensen toch alleen Wat goed moet, dan gaan fout maar bij jou is het warm Je verdrijpt de koud Ik ben nergens zonder jou 3, 2, Jouw bezit, oh, oh daar ben jij, oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lust voor altijd waar? Ik ben nergens. Ik ben nergens zonder ja ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Portugal is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd... na het tramongeluk gisteravond in de hoofdstad Lissabon. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven en raakten 18 mensen gewond... Hamas heeft opnieuw aangegeven dat het een akkoord wil sluiten over Gaza. Daarbij zou de militante beweging alle Israëlische gijzelaars willen vrijlaten... in ruil voor een bepaald aantal Palestijnse gevangenen. In een huis in Geldrop bij Eindhoven is een vrouw van 83 neergestoken. Haar man, ook 83 jaar, is aangehouden en meegenomen door de politie. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken. Later vanmiddag regen en kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit is ZFM.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 Exactly, as nice as it seems.